Zeven uur, Joop Boots met het NOS-journaal. CDA-leider Van Haarsma Buma wil de moeilijke periode... die zijn partij achter de rug heeft afsluiten... en de kloof met de achterban weer dichten. Dat zei hij aan het eind van het CDA-congres in Rotterdam. Volgens Buma heeft de keuze om met de PVV in zee te gaan, twee jaar geleden, diepe wonden geslagen. Hij realiseert zich dat het mensen intens geraakt heeft. Van Haarsma Buma wil dat zijn partij weer een middenpartij wordt voor iedereen. Een CDA vraagt je niet naar je geloof, maar wel naar je houding in de samenleving, aldus Buma. Daarmee omarmt hij de conclusie van de commissie Rombauts, die onder meer aanbeveelt dat het christelijke gedachtegoed minder prominent geprofileerd moet worden. Op de Filipijnen zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen door een tropische storm. Zes mensen worden nog vermist. Volgens de Filipijnse overheid zijn 11 mensen omgekomen door verdrinking en aardverschuivingen. De 13 anderen kwamen om door rondvliegende brokstukken en omvallende bomen. De tropische storm heeft veel schade aangericht op de Filipijnen. Ruim 15.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Ze zijn opgevangen in kampen. Nog eens 40.000 mensen konden wel in hun eigen huis blijven, maar hadden hulp nodig van de Filipijnse overheid. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft op het Gooimeer een echtpaar gered dat al bijna twee dagen zonder eten en drinken vast zat op een motorboot. De man van 82 en zijn 75-jarige vrouw lesten hun dorst met water uit het meer. De twee vertrokken donderdagavond met hun boot uit Muiden toen ze op weg naar de haven in Huizen vastliepen op een zandbank. Ze konden geen hulp inroepen doordat de batterij van hun telefoon op was. Vanmiddag ontdekten medewerkers van de reddingmaatschappij... de vastgelopen motorboot en brachten de opvarenden aan land. Het echtpaar maakt het goed, maar is wel erg geschrokken van hun avontuur. Het weer vanavond alleen in de kustgebieden kans op een enkele baar. In de rest van het land blijft het droog. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen zonnig en droog. Het is met 9 graden dan wel aan de frisse kant. Dit was het NOS Journaal.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 Ontmoet de topschaatsers in het KPN Clubhuis. Tickets vanaf 12.50. Ga naar Primera of Maak het mee. Sinds een jaar weet ik dat ik MS heb. Multiple sclerose is een ziekte van het centrale zenuwstelsel en niet te genezen. Ik ben 32. Ik heb besloten om er het beste van te maken. Wetenschappelijk onderzoek is de weg naar het waarom en dus een antwoord. Stichting MS Research financiert dit onderzoek. Onderzoek dat de kwaliteit van mijn leven bepaalt... Steun en research in dit belangrijke werk en geef. Giro 6989. Ik ben Niels van Buren. Beleef de strijd tussen onze topschazers en de internationale top. De St. I.S.U. World Cup. 16, 17 en 18 november. Tie half Maak het mee. Langs de lijn met Ronalds boot. Goedenavond en welkom. Weliswaar maar drie voetbalwedstrijden, maar we hebben toch een volle uitzending met handbal, volleybal en schaatsen erbij. Voetbal dan. ADO speelt tegen Den Haag. ADO heeft thuis nog niet gewonnen, staat toch wel in het linkerrijtje. En Willem II, ja, die hebben al jaren uit niet meer gewonnen. Philip Koken. zo is het. Wat moet maar, dat worden? Ja, dat moet het worden? Hè? Zou ooit wel eens een doelpunt gaan vallen in deze wedstrijd, zou je je dan afvragen. Maar ja, 17,5 minuten gespeeld. En het stadion, de mensen in het stadion, die het overigens maar voor zo'n 60, 70 procent is gevuld. Je ziet tot nu toe wel een amusante wedstrijd, waarin het dus nog altijd 0-0 is. Maar waarin Ado Willem II overrompelde in de eerste acht minuten. Twee dotten van kansen creëren. Eentje van Meijers, een mooi schot van een meter of 20 Die David Meul uit de kruising ranselde. En daarna nog een kopbal van poepon vanaf een meter of acht. Na een mooie voorzet van Sherry, en ook daar had Mul een antwoord op. Maar daarna heeft. Uh... Willem 2 zich behoorlijk goed herpakt. Zijn beide ploegen ongeveer even sterk. En uh, is de bal veelvuldig te vinden op het middenveld. Dus uh, welke kant het uitgaat, Ronald, dat is nog niet te voorspellen. 18 minuten gespeeld, nog altijd 0-0. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere wedstrijden niet te voorspellen. NEC Roda is straks om kwart voor acht en om kwart voor negen. Is VVV, NAC, een echt degradatieduel. Verder hebben we handbal, volleybal en schaatsen, marathon schaatsen. Eh, ook nog berichten. AZ kan een paar maanden geen beroep doen. aan Maarten Martens, de Belgische middenvelder, heeft zijn voorste kruisband afgeschud en een scheurtje in zijn meniscus opgelopen. Dat heeft een kijkoperatie uitgewezen. Martens viel eind september in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk geblesseerd uit. En de aanvaller van eh, Borussia Mönchengladbach, Luc de Jong... valt zes weken uit door een knieblessure. De Jong liep die donderdag op in het Europa League-duel... met het Franse Olympique Marseille. De Jong is gisteren aan zijn linkerknie geopereerd. Langs de lijn, zaterdagavond, sport en ja, ook muziek. in the Zo was dat met Baby Get Higher. Ado Den Haag tegen Willem II. Al veel gebeurt de laatste minuten. Filip Koker. Ja, er gebeurt wel het een en ander. Nu lucht uh, Poepon op de grond te rollen. Omdat hij eventjes een aaitje in zijn gezicht kreeg. En daarna nog een klein tikje van achteren van uh, Jorens Peters. De verdediger van Willem II. Maar Poepon die staat al snel weer op. En hij is ook hard nodig voorin. Hij is een van de weinigen voorin bij ADO die heel veel initiatief ontplooit, doorlopend. En ook de hele tijd wordt weggestuurd. Vooral door Danny Holla die nu weer zich bij de bal meldt voor de vrije trap. Dat gebeurt doorlopend. ADO speelt in dezelfde opstelling als vorige week thuis werd verloren van FC Utrecht. Er gebeurt niet zoveel meer wil Maurice Stijn de trainer in paniek raken. Ook na een tegenvalletje vertrouwt hij hier gewoon op dezelfde mensen. Alleen de doelman is... Zwinkels, uh, nadat Coutinho ook nu weer geblesseerd bleek aan zijn bovenbeen. En uh, zo gek speelt Ado ook helemaal niet. Het heeft de overhand. Het valt nu weer aan met Sherry, die aan de linkerkant van het speelveld de bal heeft. En hem nu weer overlaat aan Torenstra. Een beetje besluitloos tikken ze de bal dan heen en weer. Maar na die bal weer in het centrum, in de as van het veld wordt gegeven aan Holla. En dan verschuift Ado die bal weer helemaal naar achteren. En begint de opbouw weer van vooraf aan bij Vito Wormgoor, die voor deze wedstrijd nog werd gehuldigd... vanwege zijn honderdste wedstrijd in de eredivisie. Maar ja, dat was vorige week. En dan kwamen ze vorige week na het verlies tegen Utrecht niet aan toe. Dus moest dat nu maar even gebeuren. Omero, de rechtsback van ADO, raakt nu de bal kwijt. En Willem II is er weer mee vandoor. Maar die kiest onmiddellijk ook weer de gang achteruit. Willem II had zojuist nog heel veel geluk... Na een, ja, een minuut of vier geleden. Een hele mooie paas van Holla. Over een meter of 25 werd daar Toorstra vrijgezet voor de keeper. Maar Toorstra schoot net over. Nu een kansje voor Willem II. Is die bal hoog wordt ingezet. Maar eenvoudig ook weer wordt verwerkt. En uh, dan weet Meijers er wel raad mee. En verdwijnt die bal weer over de zijlijn. De bal is dus veelwildig nu op het middenveld. We hebben drie hele grote kansen tot nu toe gezien voor ADO Den Haag. En die hadden daar toch minstens eentje, misschien wel twee van moeten benutten. Maar voorlopig houdt Willem II de stand. 25 minuten gespeeld, 0-0 in Den Haag. En dan in Duitsland, het Duitsland. Allereerst de Bundesliga Schalke 04. daar van Nuremberg 1-0. De treffer was van Farfan. Vrijburg-Borussia Dortmund 0-2. Mainz tegen Hoffenheim 3-0. Greuter vuur tegen Werder Bremen 1-1. En Fortuna Düsseldorf veel Wolfsburg 1-4. Dus het schokkeffect uh, was er. Het ontslag van de trainer Felix Magath... heeft meteen gezorgd dat Wolfsburg met 4-1... wint uit bij Fortuna Düsseldorf. Bas Dost scoorde er 2 Gisteren al verloor Augsburg van Hamburg SV. 0-2 werd het. De stand in Duitsland, Bayer München 24 uit 8 aan kop. Gevolgd door Schalke 20 uit 9, dan Eintracht Frankfurt 19 uit 8. Vierde Dortmund 15 uit 9, dan Mainz 14 uit 9 en HSV 13 uit 9 is zesde. Onderin is Wolfsburg derde van onderen, zestiende. En daarachter volgen nog uh, Augsburg en Greuterfurt. Uh, Greuther dan Engeland, Aston Villa North City 1-1. Arsenal, Queen's Park, Rangers 1-0. Reading tegen Fulham 3-3 met één doelpunt van Brian Roers... de ex-pits van FC Twente voor Fulham. Stoke City en Sunderland scoorden niet, 0-0 dus. En Wigan Athletic uh, versloeg West Ham United met 2-1. En de tussenstand bij Manchester City tegen Swansea is 0-0... en er is daar nog een minuut of drie voor rust te spelen. Chelsea gaat een kop in Engeland met 22 uit 8... gevolgd door uh, United met 18 uit 8 en Manchester Manchester City ook 18 uit 8. En morgen is er Chelsea tegen Manchester United. En dan België. Serge Brugge, dat gisteren met 2 in van Standaard verloor... stuurde trainer Brob Peters na die nederlaag de laan uit. Zitten er nog wel trainers in België trouwens? Serge staat laatste in België. Peters, oudspits van onder meer Roda en uh, Vitesse... was bezig aan zijn derde seizoen als trainer. Standaard heeft de opvolger voor de ontslagen rond Jans gevonden... in Mircea Rednich. De 50-jarige Roemeen komt over van de Roemeense club Petrolul Pliosti. En als speler was hij tussen 91 en 96 vorige eeuw actief voor standaard. take me home tonight van Eddie Money. We gaan eens kijken bij Filip Philip Koken. Ik, ik kan het wel weer vragen is er nog veel gebeurd Philip? Ja, dat kun je doorlopen oh, blijven vragen. Dus. Ja, het is een fantastische wedstrijd. Het is een geweldige wedstrijd. Nee, half uur gespeeld. Het is 0-0. Uh, Kansen zijn schaars. We hebben er drie gezien voor Ado tot nu toe. En die heeft u alle drie meegekregen inmiddels. Ado is wel veel beter, maar het faalt een beetje zodra het in de 16 meter komt van Willem 2 En Willem 2 kan maar nauwelijks kansen creëren. Nu Vossebelt in de aanval. Die loopt zijn eigen spits Joachim een beetje in de weg. Maar wellicht dat er nu een nieuwe aanval kan komen. Joachim weer aange, aangespeeld. En die staat dan in de dekking bij Beugelsdijk. Probeert dan Snijders zijn rechter spits te bereiken. En ook dat mist de nodige precisie. Die bal gaat gewoon weer over de achterlijn toe. En Willem II concentreert zich niet alleen in dit eerste half uur. Maar dat doet het eigenlijk ook uh, ja, in het grootste gedeelte tot het nu in deze competitie tot uh, verdedigen. En als het er af en toe gevaarlijk uitkomt dan kan het zoals vorige week tegen PSV ineens heel gevaarlijk worden. want uh, ja, daar borduurt Willem 2 nog steeds op voort op die opstelling. Ja, daar stond Willem II met 2 met 2-0 voor. verloren uiteindelijk in die tweede helft toch nog met 3-2. Maar het werd toch benoemd als een succesopstelling. En dus heeft de trainer eindelijk maar eens besloten... ...Jurgen Streppel om zijn team intact te laten. En voor te borduren op dat succesteam. Dat weliswaar dus verloor uit bij PSV. Maar dat toch heel veel lof heeft geoogst vanwege de strijdwijze daar. Maar tot nu toe heeft het nog geen kans kunnen creëren. Er ligt nu uh, Ippel, de, de rechter middenvelder. Maar ja, die gaat de bal weer helemaal met een omweg terug bezorgen. Bij Peters, de centrale verdediger. En dan gaat uh, Willem II weer heel voorzichtig bouwen aan een volgende aanval. Joachim, dit is wel een goede paard. Naar de rechterkant, aanvallend voor Snijders. Die moet nu dan eindelijk een keertje zijn man voorbij. Of kunnen komen tot de voorzet. Die zoekt zijn man daarop. En komt niet voorbij Meijers, de linksback van Ado. Die het heel goed doet tot nu toe. Snijders nog een keer wil voorbij uh, Meijers. Krijgt een nieuwe kans, zoekt nu de achterlijn op komt met een voorzet, maar die kan eenvoudig worden weggerost... door centrale verdediger Beugelsdijk. Willem II krijgt nauwelijks een kans tegen ADO. Ruim een half uur gespeeld. Het is nog altijd 0-0 in Den Haag. Er was een feestje vandaag in Deventer... waar 50 jaar geleden de kunstijsbaan openging. De oude piste aan de boorden van de rivier was jarenlang het decor van de traditionele seizoensopener, de IJzercup. Die wedstrijd stierf van een stille dood, maar is sinds vorig jaar weer terug op de kalender. Reden genoeg voor een reunie met veel koryveeën van toen. En Gio was erbij. De aanwezige hardrijders betraden de piste om met de Deventer baanrecords te vestigen. Het was toen al donker geworden, maar een uitstekende verlichting maakt ook wedstrijden bij avond mogelijk. Dankzij de nieuwe kunstijsbaan is het voor de Nederlandse schaatswereld in Deventer nu alles koek en ijs. Jan Bols, nee, jonge luisteraars, niet Jan Bols, maar Jan Bols van lange geleden. Ja. Hoe vaak heeft u de IJsselcup gereden? God, uh, ik denk 5-6 uh, keer, denk ik wel. En hoe vaak gewonnen? Nou, eerlijk gezegd weet ik, ik heb volgens mij nog nooit gewonnen hier. Maar u was een ander type rijder, hè? de IJsselcup was toch de 500 en de 1500? Ja, de werken was wat meer. En, uh, ja, het was vaak van voorbereiding van het, hele, van het schaatsseizoen. Als je de IJsselcup een beetje goed schaarse, dan kon je in de kernpoel blijven, zeg maar. En anders was het over. Zo belangrijk was dat toen? Nou, toen de dagen was het in het begin van de seizoen ook belangrijk dat je in het begin een beetje redelijk uit de voeten kon reizen, Want anders zat je ernaast. En bij eigenlijk weet ik het antwoord wel, maar hoe vaak heb jij de IJsselcup gereden? Ik heb hem zelfs een keer gewonnen, GIO. Het was een hele mooie wedstrijd is uh, de opening van het seizoen ik denk dat ik als één van de laatste winnaars, echte winnaars ben van de, van, de, van, de, van de IJsselcup. Gaan we nog even wat verder terug in de tijd. Hans Schut, hoe, hoe vaak heeft u de IJsselcup gereden? Oh, daar overvalt hij me eigenlijk mee. Wel heel, ik we heb wel één keer gewonnen. Maar ik heb geen idee hoe vaak ik hem gereden heb. Echt niet. Wat was die IJsselcup eigenlijk voor een wedstrijd? Voor schaatsers in die tijd? Voor mij was, kan hij altijd veel te vroeg in het seizoen. Ik was nog nooit in vorm en ik zei altijd van dat komt pas later... Maar het jaar dat ik hem gewonnen heb, was ik ook het hele jaar goed. Ja, dat wordt altijd gezegd. Hè? Als je de IJssel wint, dan, uh, dan ben je te vroeg. En dan uh, ben je de rest van het jaar niet meer goed. Maar ik, ik had een heel goed, heel goed seizoen toen. Ik wou ja. net zeggen, ik moet eigenlijk dus op zoek naar mensen die hem niet hebben gewonnen. Want die hebben nou, daarna uh, nog wel aardige dingen gereden. We niet. Je bent net, net, net, net, net binnen. En als je kijkt op het lijstje wie er allemaal gewonnen hebben... zijn het op zich allemaal best wel grote schaatsers. Hoe triest is het eigenlijk dat die IJssel op een gegeven moment van de kalender is verdwenen? Nou, ik weet niet of dat triest is. Er zijn zoveel andere wedstrijden. In onze tijd... Was dat een uitzondering? Hadden wij zo weinig wedstrijden? We hadden dan de IJzercup, de Nederlandse kampioenschappen en als die nog uitgezonden werd de wereldkampioenschappen. Want er waren ook nog de Europese kampioenschappen. Dus voor ons was het best wel heel bijzonder. Uh, ik vind het heel jammer, maar uh, ik ben ook iemand die graag wedstrijden rijdt. En wat je tegenwoordig steeds meer ziet is dat iedereen zich aan het, het taper is en dan maar één of twee wedstrijden heel hard wil rijden. En ik vind het zonde, want ik vind dat je, je, bent, je hebt maar een paar jaren dat, dat, dat, dat, dat, je, dat je kunt schaatsen. Je moet toch hard trainen. Rij zoveel veel mogelijk wedstrijden. Want wedstrijden rijden zijn de beste trainingen die, trainingen die er zijn. En maak het een echt kampioenschap. Rij voor de prijzen. En ik vond de IJzerlijke wat vroeger een hele mooie, rijke historie had dat. En uh, ik vind het jammer dat het, dat het er niet meer is. Ja, we, mijn vrouw had het net van, vanmiddag over toen we hier zo bij de baan stonden. We hadden het idee dat het vroeger, ja het klinkt heel lullig als je zegt over vroeger. Maar we gaan wel terug in de tijd dat het veel drukker aan de baan was wat betreft belangstellingen en zo. Wij stonden vanmiddag hier ook bij de baan en dacht, ja, het is allemaal familie en verder ook... Eh, Heel weinig. Ik vind het heel mooi. En ik vind het heel mooi dat dus ze ook koppelen aan een het, het, uh, soort van kwalificatiewedstrijd voor het NK. Want dat was het vroeger natuurlijk ook. Hè. Vroeger was het natuurlijk uh, de IJsselcub. Was ook een soort van, soort van trainingswedstrijd, testwedstrijd. Waar de kernploeg kwam dan, kwam, dan, kwam dan naar Deventer toe. Ik, ik heb leren schaatsen op, op, op het oude ijzerstadion. En dat was één keer per jaar. Dat was op vrijdagmiddag. Dan waren de grote mennen, mannen als, als, als Heijn Vergeer. Die kwamen dan in Deventer. En dan, nou, dan mocht je een handtekening vragen aan, aan, aan Heijn Vergeer. Ja, dat waren magische, magische tijden. En dat uh, was één, één keer per jaar al aan het begin van het jaar. This is the end. Hold your breath in. Wel, het James Bond en Skyfall. ADO Den Haag, Willem 2 nog steeds geen doelpunten. Terwijl je toch zou verwachten dat ADO ja, hier niet zo'n moeilijke tegenstander in had. Valt ADO tegen of uh, valt Willem 2 mee, Filip? Ja, dat is weer een andere vraag. Dan is er nog wat gebeurd. Hè? Ja, daar ben je nou zo voorbereid. Ja, je moet er een beetje variëren over het thema. Hè? Dat... Nou ja, valt ADO tegen? Ja, ADO valt uh, inmiddels wel tegen. Ja, Dat was in het eerste kwartier erg goed. Toen speelde het storm achter met heel veel enthousiasme. Creëerde het ook de daarbij behorende kansen. Maar sindsdien is het uh, spelpad toch behoorlijk teruggevallen. En is er heel veel balbezit momenteel ook voor Willem 2 op de helft van Ado. Dat wat we in de eerste 20 minuten helemaal niet gezien hebben. Nu grijpt. Uh... Uh, Snijders bijvoorbeeld de kans. Die haalt in één keer uit van een meter of twintig. En die bal dwarret maar net over de lat van uh, doelman Robert Swinkels van ADO. En dat is dan de tweede mogelijkheid die uh, Willem II heeft in deze eerste helft. De eerste was een minuut of vier geleden. En die was van Vossenbelt. Ook die bal ging net over. Met buitenkantje rechts technisch heel knap geschoten door uh, Vossenbelt. En eigenlijk zakt ADO steeds verder weg naarmate deze eerste helft voor het... Nog heel eh, af en toe wordt het een klein beetje dreigend. Bijvoorbeeld bij een vrije trap of bij een uh, hoekschop. Maar gewoon voetballend creëert het helemaal niks meer. Nu gaat Joachim van door de Luxemburgse spits van uh, Willem 2. Die uh, komt uit aan de linkerkant. Daar komt die Wormgoor tegen. En daar uh, houdt uh, Willem 2 daar uiteindelijk nog een inworp aan over. Die Piqué gaat nemen. Piqué is uh, de oud-verdediger van ADO. Die nu in de kleuren speelt van uh, Willem 2 En gaat uh, Willem 2 opnieuw via Piqué een nieuwe aanval opzetten. Maar... Uh, daar worden ze goed verdedigd. Bij de hoekvlag nu is daar een Mulder. Mulder die net weer fit is bevonden voor deze wedstrijd. En die bal gaat weer de zeilen over. En zo speelt Willem II heel knap deze eerste helft waarschijnlijk uit. Met een 0-0 stand. En krijgt Streppel, de coach van Willem II, steeds meer vertrouwen. En daalt dat vertrouwen bij Maurice Stijn, de trainer van ADO. 0-0, dus dat hadden we met een paar minuten te spelen in de eerste helft. Wonder. En we gaan voor de laatste minuut van de eerste helft naar Den Haag. Filip. Ja, reuze gezellig dat je hier naartoe komt. Uh, niet dat hij veel te beleven is. Het is uh, leuk geweest in de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Maar uh, nadien is uh, de wedstrijd behoorlijk ingekakt. Ja, nu ook weer een hele lange bal uh, die van Kevin Jansen komt. Uh, die was geloof ik bedoeld voor Poupon. Maar uh, dat vereist dan de nodige telepathie. Want <laughs> Poupon liep wel in de richting. Maar ik kwam uh, uh, absoluut niet bij hem terecht. We gaan nog een minuutje door. Dat wordt nu aangegeven in de extra tijd. Als Omeru rechts achterin bij Ado de bal wegkopt. En Mulder weer eens uh, zo rond de middelein een bal onderschept. En wellicht dat er dan nog één aanval in zit voor Willem 2. Mulder wordt nu overigens zelf onderuitgelopen. Maar de aanval voor Willem 2 loopt door. En uh, Joachim nu in de punt van de aanval. Die draait weg van Wormgoor. Die schiet met links. En die bal wordt dan. Uh... ...en de korte hoek weggepakt door Robert Swinkels... ...die toch goed staat te keeper in het werk dat hij te doen krijgt. Dat is niet al te veel geweest in deze eerste helft tot nu toe. We hebben nog zo'n 25 seconden te gaan met de lange bal van Beugelsdijk... ...in de richting van Van Duinen, die zwaar in de dekking staat... ...en bovendien die bal aanneemt met zijn arm. Nou ja, veel supporters lopen al naar beneden... ...die gaan al op zoek naar een bakje koffie of thee... Ja, ze moet ook een beetje warm worden hier. Niet iedereen wordt warm gehouden zoals wij door die verwarmingsbuizen die inmiddels zijn gaan branden boven ons hoofd. We hebben het goed hier bij ADO Den Haag. En uh, zij moeten zich dan maar warmen aan wat warme dranken hier. Ze worden niet warm van het spel hier. Want uh, ADO laat het er een beetje bij zitten in de laatste 20, 25 minuten van deze eerste helft. Nu kan uh, Wiedermeyer naar zijn horloge gaan kijken en dan uh, de fluit in de mond nemen en gaan blazen. Als Mul nog één keer die bal uh, klaarlegt, dat is altijd zo'n... Uh, Pavlov moment voor een scheidsrechter. Eerst moet die bal getrapt worden voor een vrijdrap door de keeper. En daarna gaan ze meteen blazen. Dat is een beetje het, uh, het procedé. Dus zo zal het ook nu gaan. 0 heeft die bal klaargelegd. De keeper van Willem II gaat nu trappen. En dan gaat Biedermeijer blazen. Hij kent het procedé ook. 0-0 dat is de restant tussen Ado en Willem II. En een intens fluitconcert dat krijgt u nog even mee van het publiek hier. En dat is bestemd voor de thuisloop voor Ado. In het verleden was de schaatsbaan in Deventer erg belangrijk. Want uh, u hoorde het al eerder, daar werd uh, de strijd om de IJsselcup verreden. En dat was gewoon de start van het schaatsseizoen. Maar wel van het uh, lange baan schaatsen. En vanavond is er marathon rijden. Uh, Gio Lippens had eerst een feestje vanmiddag. Uh, toen de receptie. En nu uh, gewoon nog even kijken naar het rondjes rijden. Ja, ja natuurlijk, nu gewoon weer even langs de baan en uh, gewoon even kijken naar die marathonschaatsers. De vrouwen die zijn zojuist uh, begonnen, precies om half acht. En uh, zij rijden hun rondjes, in totaal 70 rondjes. Ze hebben inmiddels zes rondjes afgelegd en er is nog weinig echt uh, verschil tussen uh, koplopers en uh, peloton. Het zit nog allemaal redelijk bij elkaar. En ja, natuurlijk, het is de derde wedstrijd alweer in het... Het seizoen voor de vrouwen, ook voor de mannen trouwens, die in actie komen. Ik zie nu wel een uitlooppoging van onder andere Linda Bouwens en Nele Armee uit België. Die proberen weg te rijden bij het peloton. Maar de vrouwen hebben dus ook al twee wedstrijden achter de rug. Eentje in Amsterdam. De openingswedstrijd van het seizoen gewonnen door Irene Schouten. En afgelopen week in Utrecht. Daar won Elma de Vries. Die is weer terug. Hij had een slecht seizoen achter de rug vorig jaar. Maar we weten al in het verleden dat ze verschrikkelijk hard kan rijden op de marathon. En ze kan ook hard rijden op de... En toen viel hij helemaal weg. Ja, U hoorde het al een paar keer, er zat een hikje op de lijn... en uh, nu is hij helemaal weg. We gaan uh, proberen om er wat van te maken. Maar we gaan eerst zwemmen. De Open Nederlandse Kampioenschappen Korte Baan in Amsterdam. Dat is nog niet echt het hoogtepunt van de zwemkalender... maar voor één man is het bijzonder dat hij weer in competitie is. Joost Rijns kreeg tien maanden geleden te horen dat hij teelbalkanker had. Na een zware en heftige strijd, uh, tijd is hij gezond verklaard... en klaar voor een herstart. En zo komen heden en verleden samen in het parkbad in Amsterdam. Blog Joost Rijns, 24 januari. Om weer 100% gezond te worden, zal ik een andere Olympus beklimmen. Met een route vol obstakels waarvan ik niet weet hoe mijn lichaam daarop reageert. En op baan 4, Joost Rijns. Blog Joost Rijns, 2 april. Na 28,5 liter gif al binnen te hebben gehad, zit ik nu 10 minuten voor mijn op 1 na laatste zak chemo. Op uw plaatsen. Blog Joost Rijns, 20 april. De laatste kuur zit er nu ook echt helemaal op. Ik kan terugkijken op een periode die ik liever niet had willen meemaken... maar waar ik goed doorheen ben gekomen. Tussentijd op 100 meter, Joost Rijns, 51, Nou, Het was het plan om het eerste gedeelte zo te zwemmen zoals ik uh, vanmiddag uh, zou doen. en uh, Daarna zou ik hem rustig uh, thuisbrengen, maar wel lettend op mijn keerpunt en mijn finish... Nou ja, volgens mij is het redelijk gelukt. Ja, koe en nuchter, hè? de analyse na de ochtendseries op dit uh, ONK. De 200 meter vrij. Maar uh, voelde dat ook zo? Nou, ja, Ik had deze race wel het idee dat ik uh, redelijk voelde wat ik deed. Maar het gaat natuurlijk nog niet zoals het voorheen ging. Dat ik met veel meer macht zwom en dat ik echt kon spelen. Ja, dat gaat nog niet. Het is dan ook niet niks. Wat er gebeurt is de afgelopen 10 maanden. Ja, een dopencontrole tijdens het EK Korte Baan in Polen, die uh, gaf afwijkende waarden aan. Ik wist van mezelf dat ik schoon was. En als je dan ja, uh, een telefoontje krijgt, ja, je hebt afwijkende waardes, morgen direct naar het ziekenhuis om het uh, te laten onderzoeken. Ja, en dan blijkt ineens dat je een tumor hebt. Ja, vier chemo van elk drie weken. Een uh, operatie bij het verwijderen van mijn teelbal. En uiteindelijk uh, bleek dat de chemo wel was aangeslagen, maar dat niet al mijn uitzaaiingen weg waren. En dat ik nog een uh, operatie voor de uitzaaiingen uh, moest ondergaan. Ik wilde direct uh, gezond worden om weer te kunnen sporten. En om weer alle leuke dingen te kunnen doen die ik uh, ja, wil doen. Ja, en daarvoor uh, moest ik zieker worden om beter te worden. En terwijl je als topsporter altijd er alles aan doet om niet, juist niet ziek te worden. Ja, 4,5 een een maand na het telefoontje van, uh, dat mijn waardes niet goed waren... kreeg ik te horen, ja, je bent weer gezond verklaard. En uh, ja, dan spring je een gat in de lucht. En dan uh, ben je blij dat uh, dat traject uh, voorbij is. En uh, richt je je meteen weer op de toekomst. Kom op. We uit naar de finish. Plaats in de finale met 1:50-16. Ik zou zeggen, geef Joost alvast een applaus. Trainen en wedstrijden racen, dat is wat Joost Rijns tegenwoordig weer doet. Hij begon in Purmerend zijn eerste kleine wedstrijdje. Vervolgens een wereldbekerwedstrijd in Stockholm. En dan nu het ONK. Met als doel te kijken of het zin heeft om aan het korte baanseizoen mee te doen. Dat doet hij natuurlijk in nauwe samenspraak met zijn trainer, Martin Truijens. Nou, twee conclusies kan ik heel duidelijk trekken. En de eerste is heel positief. Uh, ik had nooit gedacht dat hij op dit moment al uh, op dit niveau weer zou acteren. Dat is één. Want dat gaat in een moordend tempo. Als je bedenkt dat tien maanden geleden nog maar die diagnose werd gesteld. Exact. Uh, en. Daan gekoppeld. Uh, ja, het is overduidelijk dat hij nog kracht tekort komt. Uh, dat zien we zowel op het droog als in het water. Uh, en dat is een, ja, daar, daar kan je niet sneller doen dan snel, dat kost tijd. Ja, ik ben uh, zeker nog 5 uh, of 6 kilo spieren kwijt. Maar ja, zoals het nu gaat, uh, gaat het goed. En, uh, ook in de krachttraining, ja, dat komt allemaal wel weer goed. Groot applaus gaat door het Slotenparkbad als Joost Rijs wordt aangekondigd voor de finale van de 200 vrij. Oh, Derde werd hij uiteindelijk Joost Rijns. Niet meer lang nee, blijven. Nee, maar je, je, je maakt de race hard. En... Uh... Zo ken ik je. En dan was het de evaluatie met je coach. Ik zei van tevoren, alles onder 47,5 zou ik echt knap vinden. En dat doe je, dik. Die laatste baan, denk Blijf zwemmen, blijf zwemmen. Je coach was heel tevreden. En die heeft echt een beetje gekeken naar hoe dat hele proces verloopt natuurlijk. Dan zou je zeggen, nou, dan ben jij wel klaar voor zo'n EK-korte baan of niet? Ja, ik had me geplaatst voor de EK-korte baan. En ik wil daar alleen maar zwemmen als ik EK-waardig ben. En dat is denk ik 1,45 laag, 1,44 hoog. Het moet nog iets beter, maar je hebt nog een paar weken, hè? Ja, als het goed is uh, ruim vier weken. Ja. Maar ja, als alles bij elkaar uh, goed valt, dan moet het mogelijk zijn. Blog Joost Rijns, 9 mei. De top is bijna in zicht. Hopelijk kan ik daarna heerlijk genieten van een lange afdaling die me via beklimmingen naar een nieuwe bergtop weet te leiden. Nou, ik wil naar Rio en uh, het zwemmen zelf is... Ja, de mooiste sport voor mij om te beoefenen. Niet veel mensen kunnen topsport bedrijven. En ja, ik ben blij dat ik die kans heb en dat ik terug kan komen. En dat zei Joost Rijns in een uh, reportage van Edwin Cornelissen hoort het. Ado Den Haag tegen Willem II is rust. Er is daar nog niet gescoord 0-0. U hoort nu een ander stadion op de achtergrond. Dat is in Nijmegen. NEC speelt daar zo tegen Roda. Roda dat vorige week voor, het, uh, voor een kleine verrassing zorgde... door Twente op 1-1 te houden. En NEC won uit bij AZ. Uh, binnen 17 minuten was het 2-0 voor de Nijmegenaren. En die stand bleef tot het laatst op het bord. Uh, ja, Roda nog geen punt uh, uitgehaald, uh, Roland van der Geer. Uh, bij NEC, bij NEC moet ik zeggen, lijkt de kans er wel te zitten. Want die spelen ontzettend wisselvallig dit seizoen. Hè? Nou ja, daar is eigenlijk hetzelfde aan de hand. Want uh, jij schet net die prachtige uitslagen van, uh, van vorige week. Maar inderdaad door Roda thuis behaald. Daar waar Roda alle punten heeft behaald. Want uit is er nog werkelijk niet één punt gesprokkeld. En NEC... Ja, hij heeft dan thuis wel twee keer gelijk gespeeld, maar hij heeft nog altijd niet gewonnen. Dus doet het thuis ook weer een stukje uh, minder goed dan in uitwedstrijden. Nou, met die twee complexen gaan we straks aan deze wedstrijd beginnen. Kijken of er een complex geslecht gaat worden. Omdat we gewoon met een gelijkspel eindigen en iedereen gewoon weer met uh, zijn zorgen huiswaarts wordt gestuurd. Uh, we zullen het allemaal zien. Vanaf uh, kwart voor acht gaat deze wedstrijd uh, beginnen. Bij uh, Rode EC geen mee Dat is uh, ja, een naderlating. De man liep een uh, Hongaar liep een vorige week een kiemelsuur op tegen Twente. Bloeduitstorting die uh, maar niet wegging en dus kan hij niet spelen. Zijn vervanger is geen kleintje, hoewel letterlijk wel, maar de is voetballer. Huwelijk van Chelsea, Amit Afane, dus weet hij voor de derde keer in de basis mag starten. En die rol van Nemeth aan die linkerkant in een bepaalde discipline naar het centrum trekt nou ja, goed heel ingewikkeld. Maar eens kijken of hij die, die rol goed kan invullen. Voor de rest blijft het elftal van Roda staan zoals het vorige week stond. Ik denk dus bijvoorbeeld ook dat Rob Wielaert, bene nog een oudspeler van de NEC... de routinier die terug is na een blessure, gewoon op de bankplaats moet nemen. Want achterin gaat het uitstekend met Biemans en Danilo. En ook daar wil Ruud Brood dus verder niet aan sleutelen. Bij NEC geen wijzigingen. Waarom zou je ook als je met 2-0 wint van AZ? Dan ben je tevreden over je elftal. en dat. Uh, die tevredenheid heeft geleid tot dezelfde elf vandaag tegen Rode JC. Betekent dat de platje met drie doelpunten nog altijd hoog achter Kolwijk in het topscorersklassement van NEC. Dat overigens dus niet zo heel groot is. Dat die op de bank zit en dat ten voorde wederom een kans krijgt als centrale spits. En dat is leuk. Want dat vertelde Rudy Brood voorafgaand aan deze wedstrijd nog. Als er iemand geen geheimen voor me heeft, dan is het de spits van de tegenstander. Want vorige week, vorig jaar werkte ze nog samen bij RKC. Spelers komen het veld op. Arbitrage ook. Liesveld is taxistijdsrechter. Het is zeker niet vol vanavond in uh, de Goffert. Het is wel fris. We beginnen om uh, kwart voor En dan terug naar het uh, vrouwenmarathon schaatsen. Tussen rondje 7 en 8 viel de verbinding weg. Geo Lippens. We blijven het proberen, Ronald. Uh, we hebben inmiddels uh, nog maar 48 rondjes op uh, de teller. Dat betekent dat de dames meer dan 20 ronden al uh, gereden hebben. En dat het hele veld nog steeds compleet is. Zojuist zagen we een uitlooppoging van Elma de Vries. Ik zei het net al, daar bleven we steken. Zij won de marathon in Utrecht de afgelopen week. Ze was Sterkte. Maria Sterk, die werd tweede. Foske Tamar van der Wal, de snelle... Ja. Die ja. Werd... Is weer terug in uh, het marathon dat ze toen bij een uh, nieuwe ploeg bij MK Bezix. Heeft het goede gevoel van een paar jaar geleden weer terug. Maar dat was eigenlijk al een beetje zo in de laatste natuurijsmarathon van vorig jaar in Zweden. Want die won ze toen in Falun op natuurijs. Nu dus op kunstijs, ze is erbij. Ze zat zojuist even in een voorzichtige uitlooppoging. Maar als ik hier op die baan in Deventer kijk, dan zie ik nog steeds een compact peloton over die baan rond Zwieren. En ik denk dat als je helemaal stil blijft zitten, Gio, dat het elke keer goed gaat. <laughs> <laughs> Emmen tegen hurry up, dat is handbal. En die beginnen straks om 8 uur. Emmen en omstreken, moet ik zeggen. Richard van der Maade zit daar in de hal. Er uh, zijn twee ploegen die uh, lager staan. En je verwacht uh, normaal bij die namen, Richard. Ja, dat is inderdaad het geval. ENO stond een uh, week of twee geleden, zelfs nog op de eerste plaats, maar is flink naar beneden gezakt door twee nederlagen op rij. Quintus en Aalsmeer. Een hurry-up uit Zwarte Meer, hier zeven kilometer vandaan, heeft juist de weg naar boven gevonden. Na overwinningen drie maal op rij. Volendam, Bevo en Haro, Rotterdam. Ja, dit is niet zomaar een wedstrijd, hoor. Dit is echt een wedstrijd vol sentiment, vol rivaliteit. Het is ook de drukst bezochte wedstrijd in Nederland van het seizoen. Altijd als deze twee ploegen in Emmen tegenover elkaar staan. Dan zitten er 2000 mensen. Zoveel mensen kunnen er in deze hal. En nu al is het tot aan de nok toe gevuld. Prachtige sfeer altijd. Ik heb de derby vaak mogen zien. En ook vanavond zal het sfeertje denk ik weer gigantisch zijn. Er wordt wel eens gesproken over deze wedstrijd van een broederstrijd. En dat is vanavond letterlijk ook het geval. Want Hurry Up levert als coach Rob Viegen En ENO uit Emmen levert Joop Viegen. Twee broers die begin jaren negentig furoren maakten bij ENO. Joop Viegen was overigens de afgelopen twee jaar de coach van Up. Is dit seizoen weer terug als coach van ENO. En voor Rob Viegen, drie jaar jonger dan zijn broer Joop, begint het allemaal als coach. hij. Begint dit seizoen voor het eerst als uh, ja, de verantwoordelijke man bij uh, Hurry-Up. De wedstrijd gaat beginnen om 8 uur. Het zit dus nu al helemaal afgeladen vol hier in Emmen in Sporthal Angerslo. De wedstrijd staat onder leiding van het meest ervaren scheidsrechterskoppel in Nederland. Uh, Bol en Van Eck, dat zijn de scheidsrechters die dit duel vanavond in goede banen moeten leiden. It might as well embrace it Those days are never coming back New Shining met Everything Changes. NEC Roda is bezig Ronald van der Geer. Leuk. Nou, eerst vijf minuten hebben ze juist het eerste opwindende moment van gehad. Leroy George bij nulstand trap Die die mocht nemen net iets buiten het schaatsengebied van Roda. Aan de rechterkant, en, uh, hij knalt die bo boven de keeper van Roda, Kurto, op de lat. een discutabele vrije trap, want uh, er was balbezit voor NEC. de leek Hens te gemaakt te worden door Ten Voorde. En Roda stopte dus toen Liesveld vloot. Dacht de vrije trap te hebben, maar Liesveld had iets anders gezien. Wat? Dat is mij toch al nog altijd een raadsel. Want in de herhaling was duidelijk te zien dat de rechter Ten de Hens maakte. Uh, nou, inschattingsfoutje, bijna met schade. Want uh, goede vrije trap hoor, van George, want Kurto was al gezien. Maar die bal er uiteindelijk op de lat. En we gaan dus gewoon weer verder. NEC met het balbezit. George probeert de linkerpunt van het strafschopgebied van Roda een paar mensen uit te spelen. Uiteindelijk is het fladerens die hem de voet dwars zet. En dan maakt George ook nog een overtreding tegen de linkermiddenvelder van Roda. En mag Kurto die dus net met de schrik vrij kwam, Nu die vrije trap nemen. Net iets voor zijn strafschopgebied. Het zal gaan naar Danilo. Een van de twee centrale verdedigers van Roda. En omdat er druk gezet wordt door NEC, weer terug naar de keeper. De lange bal vervolgens van de pol. Zoeken maar naar Malky. Dat is vaak een zoektocht die wel iets oplevert bij Rode JC. Sterker nog, voor vorige week was het zo dat als Malky een goal maakte... dan pakte Rode altijd wel een punt of drie punten. Maar vorige week scoorde Malky niet en werd er toch een punt gehaald. Dus dat complex is in elk geval afgeschud. Balbezit voor de linkervleugelverdediger Tamata. Halverwege de helft van NEC. Een voorzet die niet goed is, maar nog wel bij Malky komt. In het strafschopgebied Die vecht dan tegen Breuer, ja, vechten letterlijk, want het gaat niet volgens de regels, zegt Liesveld. En dus mag NEC nu in de zesde minuut van deze wedstrijd bij die 0-0 stand een vrije trap gaan nemen. Dat gaat Gabor Babels doen, de lange doelman van NEC, speelt dan de Overigens bij NEC geen Evendor Snow, het verhaal is bekend. Hij stond al langs de kant, maar was wel weer in training en zat zelfs vorige week op de bank. Maar nu is er uh, geconstateerd dat er iets te doen is aan zijn hartritmestoornissen. Daarvoor moet hij wel een operatie ondergaan. Dat gaat uh, deze week gebeuren. En dan zal hij een paar weken uitgeschakeld zijn. 0-0 is de stand. 6 minuten gespeeld in Nederland. Er wordt niet uh, alleen geschatst in Deventer, maar ook nog in Montreal. Daar zijn wereldbekerwedstrijden Short Track. U weet wel die hele kleine rondjes. Sebastian Timmerman kijkt ernaar. Zijn er al Nederlanders bij? Eentje heb ik inmiddels in actie gezien. Er zijn er wel meer bij, maar eentje heeft in ieder geval al gereden... in het, op het, avond, in het avondprogramma van deze tweede dag. Niels Kerstelt, misschien wel de meest ervaren shorttrekker van Nederland. 29 is hij inmiddels. Maar het middagprogramma, hè? He, uh, ja, ja, avond in Nederland, vanuit Nederland gerekend. Maar inderdaad, we moeten er vandaag nog zes uurtjes aftrekken. En dan kom je inderdaad het middagprogramma uit. Het hoofdprogramma, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want tot nu toe hebben we eigenlijk alleen nog maar gekeken naar de voorrondes. Maar uh, Niels Kerstelt heeft uh, de halve finales bereikt op de 500 meter. En dat uh, is een uh, goede zaak. Want daarmee zet hij een grote stap in de richting van een uh, Olympische nominatie. Dat is nog niet helemaal zeker of hij die, die nominatie nu ook al binnen heeft na deze kwartfinales. Dat moeten we nog even afwachten. Maar Kerstelt die uh, deed het in ieder geval goed in zijn heat van de kwartfinales. Had een lastige startpositie. Helemaal aan de buitenkant. En 500 meter dat zijn maar 4,5 rondjes. En dan uh, is een goede startpositie van, uh, van groot belang. Schoof meteen wel op naar de derde plaats in zijn heat. Vier rijders in de baan. En had toen eigenlijk het geluk dat de Chinees en de Japanner... die voor hem reden, het met elkaar aan de stok kregen. De Chinees Yu ging onderuit. De Japanner Muratake bleef maar met hangen en wurgen op de been. En daardoor kon Kerstelt de leiding overnemen in die kwartfinale. Uiteindelijk wordt hij tweede, want Koreaans Singh kom, komt hem op het laatste uh, gedeelte nog voorbij. Maar dat uh, mag de pret verder niet drukken. Kerstelt door naar de halve finale op de 500 meter. Hij is dus in actie geweest. En wat betreft dat hoofdprogramma, middagprogramma dus, in uh, Montreal... Komen dadelijk nog Jorien Themors en Sienkie Knecht in actie op de 1500 meter. En daarna dus weer Niels Kerstelt in ieder geval on in de halve finales van de 500 meter. Nou, volleybal, Er wordt straks volleybal tussen Tilburg en SSS. Hebben die volleybalclubs ook al uh, problemen met de economische crisis? Of uh, is het geld daar nog steeds uh, niet aan te slepen, Lars Geerts? Ja, dat mochten ze willen in het volleybal dat het geld aan te slepen was. Nee hoor. Tilburg heeft een groot probleem. heeft een gat in de begroting van ongeveer 150.000 euro. Ze missen nog een hoofdsponsor. Die is ermee opgehouden. Dat was tot aan dit seizoen Netwerk. Netwerk uh, die, uh, die, wilde niet meer. die wilde niet meer betalen... En uh, dus is Tilburg op zoek naar een nieuwe sponsor. Ze hebben een noodkreet geuit deze week in de lokale pers. Op zoek naar extra geld. Want uh, anders zou het wel eens kunnen zijn dat ze dit, dit seizoen helemaal niet af kunnen maken. Um, ze zijn natuurlijk op zoek naar een hoofdsponsor voor volgend jaar überhaupt. Maar ook dit seizoen hebben ze dringend geld nodig. Want ja, de club moet draaiende gehouden worden. spelers moeten betaald en gehuisvest worden. En met anderhalve ton tekort. Ja, dat is veel, veel geld in het volleybal. SSS, daar hebben we nog niks van gehoord qua financiële problemen, die uh, zijn genesteld in een warme volleybalcultuur. Uh, die komen uit Barneveld, hebben een rijke historie als club, een grote vereniging... dus zij kunnen het hoofd nog wel even boven water houden. Dus in het tilden. dorp is dat ook vaak makkelijker, hè? Ja, het is uh, inderdaad wat handiger, zeker wat ik al zei. Uh, SSS, uh, Barneveld, uh, lange traditie, een, uh, een grote volleybalcultuur. Natuurlijk uh, de enige grote vereniging in, uh, uh, in de omgeving. Dus die, die hebben wellicht wat meer kennissen, wat meer netwerk, zullen we maar zeggen, om het geld ergens vandaan te halen. En voor Tilburg is dat moeilijker. Je hebt hier natuurlijk Willem II al, die slokken een hoop van de, van de sponsorgelden op. En je wil um, uh, natuurlijk wel ergens geld vandaan krijgen. Je hebt ook al de Tilburg Trappers, een grote ijshockeyvereniging. Die, uh, die zijn er ook al. Ja, waar haal je de bedrijven in deze tijden van crisis nog vandaan die bereid zijn om veel geld in volleybal te steken? Dus vandaar de noodkreet deze week. Oké, okay, we horen straks hoe het uh, allemaal afloopt bij het uh, echte spel tussen Tilburg en SSS. Nu nog even naar Den Haag, waar de tweede helft uh, bezig is van uh, ADO tegen Willem II, Filip Koker. En waar het spel weer eens stil ligt, na een duwtje van uh, Beugelsdijk in de rug van Joachim de spits van Willem II, gaat die spits weer eens eventjes liggen. En dan duurt het allemaal weer een seconde of dertig, want we zijn inmiddels al bijna vier en een minuut onderweg in die tweede helft. Er is nog niets gebeurd, nou ja, niets, noem het maar niets, uh, poodefijn. De linkerspits, daar staat hij vandaag ook weer opgesteld van Willem II. Die ging er heel hard in. Het is eigenlijk een gele kaart plus voor Podewijn. Want die gele kaart werd uitgedeeld door Wiedemeijer. En die plus wil zeggen dat hij net geen rode kaart kreeg voor zijn overtreding op Van Duren. Met één been gestrekt met grote snelheid kwam hij invliegen. En Van Buren sprong op een... Uh... En uh, die ontsnapte daarmee aan een, uh, ja, aan een mogelijke blessure. Dus uh, dat is een gele kaart voor Podervijn. En daar mag hij zeer blij mee zijn. Maar voor de rest kan Ado nog steeds geen uh, potten breken. Er is wel wat gezegd in de kleedkamer. Dat kun je wel zien aan de inspiratie waarmee uh, Ado uit de kleedkamer is gekomen. Uh, om dit cliché maar eens, weer eens eventjes te gebruiken. Uit de kleedkamer komen. Maar ja, ze, ze, ze proberen het wel. Ze heeft heel veel enthousiasme teweeg gebracht. Maar uh, de vorm is er gewoon niet. Ze kunnen tot geen aanvaardbare aanval komen. De spitsen worden wel ingespeeld. Maar dan loopt het allemaal een beetje dood. Het is uh, inmiddels al vijf minuten onderweg die tweede helft. Zonder dat er iets noemenswaardigs is gebeurd. Behalve dan die gele kaart. Nog altijd de tussenstand 0-0 tussen ADO en Willem II. De Sloveense Tina Maze is het ski-seizoen gestart met een zegen. In Solden won Maze de reuze slalom. Het is de twaalfde overwinning voor haar in het Wereldbekercircuit. De Amerikaanse Lindsey Vonn haalde de finish niet. In de tweede manier raakte de winnares van vorig jaar met haar, uh, met haar ski een poortje en ze staakte de strijd. Tot zo na het NOS Journaal van 8 uur. Dan zijn we nog terug tot 11 uur. NOS langs de lijn op 1 Sport op radio 1. De eerdivisie, morgen. Oerhoekspot van Ajax komt en wordt binnengewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. Noord Ajax, vanaf half 1 in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. Vaar kan schieten, ja. Hij schiet hem erin. En verder Pek Wolle PSV. Doelpunt, ja. Ze gelijk maken. Ach, ach. Hier raakt hij CRV. En dan ligt hij erin. Hij ligt er al in met zijn rechter. En om half 5 Vitesse aanzet. Naar de 2-2, twee, de bal van dichtbij, bijna ingetikt. En ook Hockey en wereldbeker Veldrijden. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur.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 De Geheimen van Barslet. We zijn vreemd gegaan met mijn nom? Ik kan het uitleggen, Tijmen. U komt niet als geheim, geen heilige rot niet? Harry! Wacht gewoon, Amo! kom op! Naar buiten! Een tv-serie over één dorp, één verhaal, zeven waarheden. Vanavond om kwart over acht op Nederland 2. Je ja, huisdier gun je een lang, gelukkig en gezond leven. Kies daarom voor Beavar Topkwaliteit. Wormen bijvoorbeeld pak je effectief aan met Beavar Wormiddel. Beavar, de mensen die van dieren houden. Ja hoor. Nu, in beeld en geluid, horen, zien en lachen, een eigen tentoonstelling. Mm -hmm. Die tentoonstelling van André van Duin is verlinkt tot 3 maart. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Bejafar. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Het Internationaal Danstheater presenteert Zonnekoningen. Een wervelende voorstelling over de schoonheid van de hofdans van Lodewijk XIV. en de emotie van de Afrikaanse dans van de Asianti. Vanaf 24 oktober in meer dan 40 theaters in het land.